Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het zit er dik in dat er strengere coronamaatregelen komen rond kerst. Het kabinet gaat morgen overleggen omdat het veel te hard gaat met het aantal besmettingen. Gisteren werden bijna 8900 nieuwe gevallen gemeld. Een week eerder waren het er nog 3000 minder. Waarschijnlijk is er dinsdag weer een persconferentie. Premier Rutte had al eerder gewaarschuwd dat de maatregelen... ...mogelijk worden verzwaard als het niet de goede kant op gaat. Ook vandaag voeren boeren actie bij distributiecentra van supermarkten. In Oosterhout bij Nijmegen en Geldermalsen staan tientallen trekkers voor de in- en uitgangen... ...van de distributiecentra van Albert Heijn en Lidl. De boeren vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun producten. In een woonzorgcentrum in het Belgische Mol zijn zeker 45 bewoners besmet met corona na een bezoek van Sinterklaas. Die had alle 150 bewoners op hun kamer bezocht en een cadeautje gegeven en bleek achteraf corona te hebben. Daarop is iedereen getest. In Iran is vanmorgen een journalist geëxecuteerd, meldt de Iraanse staatstelevisie. De man had bijna anderhalf miljoen volgers, zegt correspondent Daisy Moore. Hij was de beheerder van Amat News, dat via een chat-app Telegram negatief berichten over de overheid. En vaak liet weten waar en wanneer demonstraties zouden gaan plaatsvinden. Maar het bleef niet bij kritische nieuwsberichten. Ook zou hij instructies hebben gedeeld voor het maken van molotov cocktails en het gebruik daarvan. En Amat Nieuws werd daarom in 2018 door Telegram geschorst voor het oproepen van geweld. Maar het keerde vrij snel daarna weer terug onder een andere naam. Hij werd vorig jaar opgepakt en veroordeeld voor het oproepen tot geweld en corruptie.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 A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten verdraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid tussen knopend de Lievemeer en knopend Amstel richting Amersfoort. 10 minuten verdraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 En deze opening hoorde natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met weet je nog wat oudje. Een opname 1928. Ook het komende uur een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Onder andere Willy Alberti, Jan Verbraken, maar eerst die Willem Frederik Christian Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En overleden in Den Haag op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger die het Interbellium. Dat is de periode tussen de beide wereldoorlogen onder de naam... Willy Derby een van de populairste artiesten van Nederland was. Tot zijn bekendste liedjes behoren het plekje bij de molen... daarbij die molen, twee ogen zo blauw, pinda pinda lekker lekker... en allemaal smartlappen waarvan Hallo Bandu... het vierde schooiers Hart, Droomland en Witte Roos de bekendste zijn. En u hoort hem nu, Willy Derby, met Je bent niet goud te betalen. Er komt voor ieder in het leven... eenmaal het wondere uur...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 Zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten en jou te beschermen. Zal voortaan slechts mijn levensinhoud zijn. En als je eenmaal getrouwd bent, stormachtig is er vanaf. Dan als je het leven dichtbij kent, is huisarrest soms een straf. Ga je een keertje met vrienden, zo zonder een vrouw eens opstap? Zing je wanneer je naar huis komt, tot boze vrouwtje als grap? Jij bent met goud, met goud niet te betalen.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 En nog wat ouder geworden, blij je weer liever in huis. Zing je bij het wassen der boorden, je bij jou, voelt me thuis. Vrienden zijn dan overbodig, langzaam komt dan de oude dag. Heb je elkaar het meeste nodig? Zeg je met weemoedig gelach, je bent met goud, met goud niet te betalen. Geen diamant kan zoveel licht uitstralen. Jou te bezitten jouw jou te beschermen, zal voor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 Want de meesten van de druk Tot degene die daarover moet beslissen. Het is hier toch al zo saai, zo vervelend en taai dat we keuren. Op zee, mijn leven lang gevaren Mijn vissersdorf ligt aan het strand. Ik win mijn brood met zwalken op de baren. Toch denk ik vaak, mijn rijkdom ligt aan land.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 waar de klokken luiden wisselen waar naar huis daar ben ik geboren daar voel ik me thuis. Ik voel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 Luiden, is er naar huis. Daar ben ik geboren, daar hoor ik me thuis. Waar de klokken luiden, de muziek van Jan Verbraken met Aan het Noordzeestrand. En daarvoor Willy Alberti met Als van de Amsterdamse Grachten. En de volgende artiest is Eduard, roepnaam Eddy Christiani Geboren in Den Haag op 21 april 1918 en overleden in Aalsmeer... 24 oktober 2016 was hij Nederlandse gitarist en zanger... componist en tekstschrijver. En hij was tot 2010 nog actief als zanger... althans had hij dan uh, sinds uh, 2008 niet meer in zalen op... Christiani staat in de Nederlandstalige levensliedtraditie... naast de Lubandi en Willy Derby. En hij heeft ook in Amerika gezongen. Hij was de eerste artiest die de elektrische gitaar... de Epiphone model Electra uh, Model Amps bespeelde. En zijn gitaarzaand werd bepalend voor het geluid van het orkest Frans Wouters... Met John de Mol op accordeon en Theo van Brinkom op de viool. En in 1941 nam hij zijn allereerste Nederlandse gitaar. Nam hij als eerste Nederlandse gitarist een elektrische gitaarsolo op in ons gebouw in Hilversum. En u hoort hem nu, Erik Christiani, met Springma achterop.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 Maar je wilde voor je gezin toch wat lekkers voor de kerst. Dus dan gleed er wel eens een kippetje in je tas. En beertjes hield ik ook zo van. Waarom oh, begrijpte u die dan? Ja, er viel wel eens een pointje uit de bak. Ja, wat deden? Die stak je in je zak. Kerstmis negatief. En dan ging ik naar de bakkers. En dan zei ik tegen de warme bakkersvrouw: Oh, er zitten twee muizen tussen de beschuitbollen. En dan stonden daar de kerstdaven en dan draaiden ze zich om. En dan ging ik En dan ging ik nog even naar de op. Kijk, het was een grote rotzooi in die jaren. En de mensen gingen dood van zachterij. Als je kon geen verdien je in je leefde van het steunen. Dat hadden we te danken aan Colijn. Je was toen in je crisistijd, gelukkig met een kleinheid. Al was het maar een appel en een ei. Maar dat is je tegenwoordig niet meer bij. Nee. Kerstmis. Ja. 1935. Zou een klein kansje doen? Nee. Ja, dat hebben we hebben afgesproken? Nee. Jawel, er nee. is dus niks aan, kijk nou. En 1, 2, 3, 4, en hup. 2, 3, dat is alles. Nee. Nee, dat doe ik niet ermee. Laat me nou maar rustig zitten, Want ik ben een oude man. Opa heeft al 12 jaar zijn AOB. En pikt u nou echt nooit meer, kind met is dat? Het was toen toch een andere maatschappij. Je, je moet, moet maar, maar denken, denken wat voorbij is. Is voorbij. Is voorbij. Dat je me dat nog durft te vragen. Opa, pik u mij nou nooit meer wat. Ik begrijp niet wat je van me denkt. Ik begrijp niet hoe ze erbij komen. Opa, ik zal het nooit meer zeggen. Nou, spijt, Laat ik het niet meer nee. horen. Ik wil het niet meer horen. Nee.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 tijdens al deze narigheden van corona. Hè? Anderhalve meter afstand. En tegenwoordig moeten we overal een mondkapje dragen... als we de winkels, bibliotheek of andere openbare gebouwen inlopen. Het is, uh, ja, laten we dit jaar snel afsluiten... en hopen dat de vaccinaties heel snel er zijn... en dat we allemaal weer normaal kunnen leven... en ook weer normaal bezoek kunnen krijgen natuurlijk. Hè? Muziek, daarvoor zit u aan uw radio gekluisterd. Een beetje gezelligheid in deze tijd. Antoon, beter bekend als Tom Manders, geboren in Den Haag... En overleden in Utrecht op 26 februari 1972. Was dus een Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier. En in die laatste functie werd hij met name bekend als natuurlijk Doris. U hoort hem nu met de Figaro Paradis. La la la lera! La la la la!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 La la la la Steeds al die kerels la, la, van veel meisje la, la, la, la, la, la, la, la, Alle dode visjes la, met la, la, la, la, la, la, la, la, Amerika l America, l America.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 Kan je begrijpen? Ik heb een bot mes, ja. Ik zal het eventjes slijpen. Ik ben Barbiera. Tralala. Dus wordt het een drama een bloeddag drama achtbare biertje mak je niet kwam mak je niet kwam ga je even eten je hebt trekkingspakket die ik ga met de meisje die liever het heet betty eerst nemen we fino en hij zit al jalo en we gaan naar de kino en we huren Links om de weet meer het u. gaan dan dan ga ik dan heen met die liefde alleen en de reint he Hey fi ficarro fi fig fi fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig fig Kijk weer hier, kijk weer daar, kijk kijk zo, kijk nou toch goed vlak voor je en laat je die vallen, leg voor je en Als je hem niet oprapt, laat je maar leggen Dan moet je maar weten wat er van komt Sok herb ok, soak herb ok, soak herb ok Bravo ve Habisimo, Bravo ve Habisimo, Bravo ve Habisimo Putti mi funnel, putti mi funnel, putti mi funnel La la la la la la la la la la la la Hoor me zingen zien me springen, hoor me Maar doe het eens Wat is beh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 Een schouder gecreëerd, hij heeft ons afscheidsliedje aan heel café geleerd. Het deed spoedig zijn ronde doorheen de hele straat, tot het is doorgedrongen tot op de tonel Nu zingt men tallen kan doorheen het campolaar.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 Rij op mais daar wordt mijn sain. Daar bij die groene doringboom en bij het rek op mais, daar wordt men saar, bij die groene doringboom en bij het recht van mais, daar wordt mijn scharmer. ...voor Louis Barret met een kusje bij het autobusje. En de volgende plaat is van Mankenelis, pseudoniem van Cornelis Pieters... ...geboren in Amsterdam op 16 december 1919 en al daar overleden. Op 8 april 1993 was een Nederlandse zanger van het levenslied. Hij begon als bassist en werkte vaak samen met zijn zwager, accordeonist Johnny Meijer. In de jaren 50 nam hij de artiestenname Carlo Pietro... Aan en ging hij onder die naam het Amsterdamse levenslied vertolken. Toen hij na een motorongeluk bij Lyon in Frankrijk het ziekenhuis uh, kwam, niet terecht. Bleek al snel sprake van een medische mis. Men was de tentanensprik vergeten te geven. En bij Mankeneles moest uiteindelijk zijn rechterbeen worden afgezet. En voor deze miser heeft Mankeneles 105.000 uh, schadevergoeding gekregen. Toen waren het nog gulders, Ik denk nog steeds in euro's tegenwoordig. Onder andere uh, onder zijn bijnaam Mankeneles behaalde hij zijn grootste succes. En in 1987 behaalde hij een top 40. Met kleine Jodel Een cover van het Italiaanse La Puccinina uit 1939. De single was Alarmschijf bij de omroep Veronica. En hij had daarna nog enkele successen met de Ezelserenade. Tante Saar, wonderbaar. En laat de hele boel maar waaien. En u hoort hem nu. Mankenelis, met het mooiste kerstfeest. Want ja. Minder leuke tijden, maar ja, kerst komt er toch aan. Helaas niet meer als drie mensen op visite, maar he, ja, toch een klein beetje kerst ook hier op de radio. Als je ver van... Kaarsjes branden gaan en zij snijden kerstkrans aan. Dan bezuif je meer dan ooit. Kerstmis thuis, dat vergeet je nooit. Het mooiste. Radijn. Geen fausse, maar mooie radijn.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 Beneden Toch voel ik Me niet alleen In het schijnsel Van de vijfland Zie ik jou Steeds om me heen Als de lift in de meisdag verdwijnt Voel ik me zo klein en alleen, maar als dan de mijnlamp weer schijnt, gaat snel dat gevoel van me heen. In het schijnsel van de mijnlamp zie ik steeds jouw liefde zin. die beneden, toch voel ik me niet alleen. In het schijnsel van de Johnny Hoes met het schijnsel van de Mijnlamp en daarvoor Heintje Davids. Met potpourri uit de film Bleke Bed. En de volgende artiest is Hendrik Nicolaas Theodor Simons. En u kent hem beter als Heintje Simons. Geboren in Kerkranen op 12 augustus 1955 is een Nederlandse zanger... die als kindster in de jaren 60 bekend is geworden onder de naam Heintje in Nederlandstalig, Duits, Engels en Afrikaans zong die. Er zijn bekendste nummers uh, Wellicht Mama, Een andere grote hit zijn Ik bouw dir ein schloss Heinzi, Ik zing een lied voor dich Ik hou van Holland, je lief Oma zo so lief. en je bent de allerbeste En de ontdekker van Heintje was Kleine Kleinegeld, die ook bijna alle composities van zijn rekening, uh, voor zijn rekening nam. Ook uh, tevens al zijn platen produceerde tijdens het talentenjacht in uh, Partycentrum. En Streepjes Kruis, de Schaarsberg... Zong Heintje Simons een hit van. Uh, Robertino Loretti, genaamd Mama. En sleept hij mij de eerste prijs in de wacht. Aan aanleiding daarvan werd kleingeld door Willy Alberti getipt. En reisde hij af naar het. Uh... Blijerheide, een buurt van Kerkrade... waar de ouders van Heintje een uh, horecagelegenheid... de Hannibar aan het, uh, aan het uh, Dr. Arkersplein uh, exploiteerde. En Heintje zong voorbij kleingeld... en kreeg een contract bij uh, CNR Records. En de eerste plaatopnaam was natuurlijk Mama. En dit vond plaats in het Bavo-huis in Amsterdam. En Heintje Simons speelde tussen 1968 en 1971... een rol in een zestal Duitsstalige films. En hij scoorde twee nummer één in zowel Nederlandse top 40... En de singel top 100, en beide was dat 1968. U hoort hem nu met een minder bekend nummer. Eindje, een nummer uit 1969. Met Morgen zal het kerstmis zijn. Morgen zul je wat leven, Morgen is het huis te klein. Wat zal dat een drukte geven? Morgen zal het kerstmis zijn. Het is dan feest en ieder jaar. Vieren wij dat. Ons kleine paradijs, vader leest hun kerstverhaal, en we luisteren allemaal. Ik moet toch zal weer zelf gaan bakken, ik weet dat het iets lekkers wordt, ik heb zo de smaak te pakken. met Omdat ik zoveel van je haal. En daarvoor hoorde u Met Het nummer is 1969. Morgen zal het kerstmis zijn. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens je nog een hele fijne zondag. En uiteraard volgende week, eh, zondag, ben ik er weer tussen 9 en 10. Hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met nog een leuke kerstplaat. André van Duim. met Vaak Droom ik van een wit kerstfeest. Ik wens u nog een hele fijne week. En ik zeg tot ziens.